Een uur. Jeroen van Kamp met het CNRS-journaal. Rond deze tijd gaan de Europese beurzen open. De verwachting is dat ze door de crisis in Griekenland flink in het rood zullen komen. De voorhandel in Amsterdam houdt er rekening mee dat de AEX mogelijk 3,5% lager opent. Vrijdag was er nog een winst van 14%. De banken in Griekenland blijven in ieder geval dicht tot en met volgende week maandag. Dat is de dag na het referendum dat de Griekse regering wil houden. Veel pinautomaten zijn inmiddels leeg. Vanaf morgen kan er weer worden gepind. Wel is er een limiet. Grieken kunnen niet meer dan 60 euro per Per dag opnemen. Voor toeristen geldt deze beperking niet. De boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer wordt verdubbeld van 35 naar 70 euro. Dat heeft staatssecretaris Mansveld besloten. De Tweede Kamer had om een hogere boete gevraagd. Ook de administratiekosten bij het te laat betalen van de boete worden verhoogd van 10 naar 15 euro. Mansveld wil met de hogere boete het aantal zwartrijders drastisch terugdringen. De hogere boete gaat pas in als er een betere coulantse regeling is voor reizigers met een abonnement die vergeten in te checken. Die krijgen daar nu soms een boete voor. De Kamer wil dat daar een eind aan komt.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 De dader van de terreuraanslag op een strand, een hotel in Tunesië, heeft hulp gekregen van anderen. Het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vrijdag geen mededaders zijn geweest, maar dat er zeker indirecte steun is geweest. Ze hebben handlangers waarschijnlijk de kalasnikov geleverd, waarmee de schutter in het rond schoot. Ook hebben ze mogelijk geholpen via zee het strand op te komen. Bij de aanslag vielen 39 doden. Het weer drogen van het westen uit steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Moo van de ANWB. Op deze weg in de Randstad heb je nog de meeste vertraging. 10 minuten of meer. De A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muidenberg. 6 kilometer. A2 richting Amsterdam tussen Maarse en Knoopend-Holendrecht. 16 kilometer door een ongeluk. De rechter reis ook is dicht. Kost je 20 minuten extra. Een uh, aanhangerbrand op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Lexmond en Noorderloos 5 kilometer file en is de rechter reis ook afgesloten. Ook hier 10 minuten vertraging. En 3 kwartier vertraging op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strandhorst en Nijkerk staat 9 kilometer. De weg is daar dicht, je kan er alleen maar langs via de af- en oprit. En de N44 van Den Haag naar Wassenaar, daar staat voor de verkeerslichten bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het uh, mooie weer uh, van vandaag. Daar houden we zeker wel van. Hoorde Casey in de Sunshine Band en That's the Way I like it. Het is uh, even na drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. Met om half vier luisteraars, zoals u van ons gewend bent, een uitgebreide evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Met name natuurlijk uh, van vandaag Culinair Zandvoort vanaf vier uur. Wederom geopend tot half elf. En morgen ook nog van drie tot half tien. En vanavond de meet and greet met de burgemeester. Max Verstappen, Jos Verstappen, <laughs> Jan Lammers, uh, Arie Luierdijk. Nou, dat, uh, dat belooft weer een heleboel activiteiten in dit weekend in Zandvoort. Morgen natuurlijk ook Italia aan Zandvoort op het circuit... waar wederom Max Verstappen de diverse demo's zal gaan verzorgen. Uh, tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En heel veel zonnige muziek. Ja, deze draaiden we op vorige verzoek, week ja. eh, op verzoek, hè? Maar die luisteraar die sliep op dat ja, moment. Zal, er, u, zal die nou wakker zijn? Ik hoop dat hij wakker is. Oké, okay, daar komt hij aan. Het is 7 over 3. We gaan hem draaien, Frits. hier <laughs> is Felix Shine. You said I'm sorry, babe, I just want to shine Here's where you lose your mind Deze Felix die zit achter heel veel hits van de tegenwoordig, robert We draaien dat vorige uur. Omi en de cheerleader ook. Dat is een Felix-hit. Ditmaal hoorde je single Shine. Een het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM. ZFM niet alleen op radio en tv, maar natuurlijk ook op internet. Op www.zfmzandvoort.nl Even terugdenken aan de nacht van de disco met collega Willem Bruijs. Dat was zo'n geweldige uitzending. Allemaal van die disco-klassiekers die je toen hoorde. Ja, en deze plaat die had er ook best ingekund, Willem. Jor Vol en Seduction uit de jaren 80. Ja, het is vandaag een belangrijke dag voor Sanford. Heel veel activiteiten. We hebben culinair Zandvoort. We hebben vanavond de meet and creed, met onder meer Max Verstappen. En zoals Albert jouw zegt, ook met de burgemeester. <laughs> ja. En we hebben ook nog de opening van de entree van Zandvoort. Want die vindt zo duidelijk plaats. Klopt, de opening van een nieuw uh, wandelpad naar zee. Sinds kort heeft Zandvoort een extra wandelroute van het station naar het strand. Het pad dat de gemeente heeft aangelegd bestaat uit grijze stroken... en wordt omsloten door groen duinlandschap. Vandaag opent wethouder Gert-Jan Bluis in de, de route officieel. Badgats, badgasten hebben deze nieuwe route naar zee inmiddels ontdekt... en maken er veelvuldig gebruik van. Deze zogenaamde loper maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma... Entree Zandvoort, waarbij het palacegebied en het stationsplein en de omgeving... een opknapbeurt krijgen. Het ontwerp is in samenspraak met directe betrokkenen uit de omgeving tot stand gekomen. De route naar zee wordt hiermee beter geaccentueerd. Het herinrichten van het Pellesgebied is tijdelijk. In 2018-2019 wordt het gebied definitief ingericht. Het project is mede mogelijk gemaakt door de subsidie van de provincie Noord-Holland. En de officiële opening, Rob, zoals je al eens aangaf... vindt vandaag tussen half vier en vier uur plaats. En zoals jij zin heeft om daarbij aanwezig te zijn... tussen half vier en vier uur wordt de opening officieel gedaan door wethouder Bluis. Tot zover dit bericht van de CFM-app. Yes. Ja, daar staat je op gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. De laatste berichten, zoals het kan je dan meelezen op je smartphone of tablet. Ja, en dan kan je ook die foto's zien hè, van de entree van zo'n En dat ziet er mooi uit, hè, die wandelroute, die nieuwe wandelroute dus, dus, dus, naar zee. Ja, alleen maar verbetering. Ja, ah, zeker. En dan ga je richting het strand. En dan heb je wind en zeilen. En strand, wat wil je nog meer? pines naar het zuiden. Holland, Lat, en de Spaanse zon. Geen Collega Anders van Bergen, die presenteert de zomerrit die een beetje vergeten is. Dat doet hij dagelijks op Facebook. Hij zit alweer in week nummer 3. En we hebben al heel veel van die lekkere zomerrit, gehad.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 En, eh, -Jan, dat we zo goed kunnen overleggen. Ja, ja nee, en... En dat is ook duidelijk <coughs> toch? Of niet? Ja, ik bedoel, een duidelijk antwoord. Nou, ja. Nee. Mag ik een lang bericht doen? Nee, je mag geen lang bericht. <laughs> nee, Het moet een kort bericht zijn. Nou, daar komt hij aan. Het korte bericht van Albert Jan. Ja, zoals u allemaal weet kan Zandvoort niet zonder vrijwilligers. Maar er is een, zijn dringend vrijwilligers nodig. En wel bij Pluspunt Zandvoort staan veel vrijwilligers ingeschreven die klaarstaan voor anderen. Toch zijn er voor sommige aanvragen helaas niet genoeg vrijwilligers. Door minder voorzieningen vanuit de overheid... is de vraag naar hulp flink toe toegenomen. Daarom is Pluspunt op zoek naar mensen die wat tijd beschikbaar hebben. Als u denkt, dat is wel wat voor mij... dan krijgt u een gesprek over uw voorkeuren en wordt u ingeschreven. Het zou een ontlasting zijn voor de vrijwilligers die dit al doen. Die dit namelijk al doen. Neem dan gerust contact op met Pluspunt. Telefonisch bereikbaar op 574-0330. 574-0330. En vraagt u dan even naar Jolande of Annemiek... Want uh, er, er kunnen niet genoeg vrijwilligers zijn. Zo is het. Dankjewel voor je korte bericht. Oh, jou, ja, zo meteen mag je weer wat langer, hoor. Dan komt iedereen aan de evenementagenda. Maar eerst Gregory Porter Liquid Spirits. Zal leuk, hij spart. Hoor Zwingt de pannaas. je handen nu. clap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 Het was even swingen, hè Albert-Jan? Deze plaats. Oude wits. Lekker. Ja, lekker. Je De Craig Reporter en Liquid Spirits. Een van de nieuwe singles die je uh, vanmiddag hoort in dit programma. Het is uh, half vier geworden, tijd voor de evenementagenda. Is het weer een hele lijst geworden of valt het mee uh, dit keer? Nou, het is een, uh, ja, een keurige, is een keurige een... lijst. Ja, prima lijst. Een te... minuutje of? Nou, kleine zeven minuten. Zeven minuten. Zeven minuten. Minuten. minuten. Echt waar? Nou, zes dan. Zes nou, minuten. Nou, de volgende zes minuten zijn voor jou.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 De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Zandvoortsmuseum... de KNRM Zandvoort, de Zandvoortse Reddingsbrigade... het Juttersmuseum, Folklorevereniging De Wurf... de Bouwclub, de Vereniging van Strandvenders, Bibliotheek De Duimrand... de Strandpolitie, VWV Zandvoort en de gemeente Zandvoort. Dus voor iedereen wat wil. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum... en vanaf gisteren tot en met 16 augustus te bekijken... in het Zandvoortsmuseum aan de Zwaluweestwaard nummer 1. De entree is 2,25 euro... en ben je onder de 18, dan is de entree gratis. En vandaag wordt er ook uh, beachtennis uh, uh, op het strand. Beachtennis is een zeer snel groeiende en laagdrempelige sport... Waarbij men, ook, uh, waarbij men ook zonder veel balervaring snel leuke rallies krijgt. Het wordt in teams van twee personen gespeeld op een beachvolleybalveldformaat. Maar het, uh, met een net op 1,70 meter... 70. En dat is vandaag allemaal bij Tijn Akersloot. Dus als je dat even wil zien, ga er dan even heen. En meer informatie over de Kony Open Beach Tennis Tour... kunt u vinden op www.beachtennis.nu. www.beachtennis.nu Zoals al meerdere keren in het programma vermeld... uiteraard vanmiddag weer tijd voor culinair Zandvoort. Gisteren geopend om vijf uur. En vandaag van vier tot half elf. En morgen van drie tot half tien. Het Zandvoortse hart wordt helemaal culinair gevuld... Op het gasthuisplein en het wordt al voor de zevende keer georganiseerd. Wellicht heeft u al eens, al eens een keer eerder genoten van de gerechten, chocolade, koffie en gezelligheid. Maar wanneer nu je nog nooit geweest bent, wordt het hoogtijd. Bent u toevallig dit weekend te gast in Zandvoort? Ga er dan echt heen. Het is een, echt een evenement om mee te maken. En het wordt hoog tijd omdat het inderdaad een keer. Te bekijken: Een hapje gaat niet zonder een drankje... en daarom zijn er twee tenten waar u aan de bar een drankje kunt halen. En het is vanmiddag vanaf vier uur op het Gasthuisplein... culinair Zandvoort tot half elf. En morgen het wo weer wordt iets minder hebben van Lex. Begrepen morgen, maar het is ideaal weer voor een hapje en een drankje... tijdens dit culinaire hoogtepunt van Zandvoort dit jaar. En morgen is het van drie tot half tien. En dan wil u alles nog, nog een keer rustig nalezen. Dat kan ook op de culinaire krant, want die uh, kunt u daar op het, uh, op het Gasthuisplein bemachtigen. Wat gaan we nog meer doen uh, vandaag? Vanaf half zes bent u van harte welkom in de haven van Zandvoort. Want dan is het weer Swing Station Beach Party. Voor het negende jaar alweer organiseert Swing Station uh, strandfeesten voor de Friendly 30 Up. Dat is dus de leeftijd. En natuurlijk is Zandvoort the place to be. Jaar is het vandaag, uh, dit jaar worden de feesten op 27 juni, 18 juli en 29 augustus... bij de haven van Zandvoort georganiseerd. Trantpaviljoen nummertje 9. Het begint allemaal om half 6 en het duurt tot 00.00 .00 uur. Entree is vanaf 10 euro per persoon. De haven van Zandvoort, Swing Station, Beach Party... vanaf half 6 Boulevard, bouwlesnood, lood nummertje 9. En zoals al gezegd, meet and greet met de burgemeester... Max Verstappen, Jas Verstappen... Uh, Jan Lammers en uh, niemand minder dan Arie Luiendijk. Vanavond vanaf half acht wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een heuse pits. En uh, Max Verstappen, de jongste Formule 1 coureur ooit, is in Zandvoort aan zee. Dit veelbelovende talent uh, zal morgen tijdens de Italia aan Zandvoort diverse demos geven in een echte Formule 1 auto. En hij zal vanavond uh, een bezoekje brengen aan het centrum van Zandvoort. En wel rond acht uur zal het Raadhuisplein zoals gezegd... omgetoverd worden tot het Rennerskwartier... waar zoals gezegd niet alleen Max, maar ook Jos Verstappen... Jan Lammers, Arjen Luijendijk en de burgemeester aanwezig zullen zijn. Tijdens deze unieke meet-and-greet krijg je de kans om handtekeningen... te verzamelen van al deze Nederlandse autosportgrootheden. Ook zal Max de motor van zijn Italiaanse Formule 1 auto starten en opwarmen... En voor morgen namelijk voor de vier demo's. Dus het echte originele Formule 1-geluid, wat wij zo nodig moeten missen, helaas. Ja, die auto uit 2013 dus, die maakt lekker kabaal. Goed, zorg dat je vanavond om rond half acht uh, op het uh, Raadhuisplein bent. Want dan uh, zult u Max u Verstappen in Den lijven kunnen ontmoeten en wellicht een handtekening bemachtigen. Zoals gezegd, morgen dus Italia als Zandvoort, de hele dag. Italiaanse raceauto's te bekijken op het circuitpark Zandvoort. En ik kan alvast voor de vroegopstaanders mededelen... dat om tien over half tien de eerste uh, Toro Rosso run... zal worden verreden door Max Verstappen. Hij rijdt er uh, in, in totaal vier die dag morgen. En de eerste is gepland om tien over half elf... En die duurt tot 11 uur. Max Verstappen dus morgen tijdens Italia aan Zandvoort te, be, te, te kijken en heerlijk te genieten. En het programma begint morgen op het circuit om 9 uur met de toerklassers. En het hele programma duurt tot ongeveer een kleine 6 uur. Maar goed, Minardi zult u zien, u zult Jan Lammers in actie zien, u zult Arie Luijendijk in actie zien. Dus liefhebbers daarvan, u bent vandaag, morgen de hele dag van harte welkom op het Circuit Park Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen van het Circuit Park Zandvoort kunt u terugvinden op www.circuit-zandvoort.nl. Dus auto-liefhebbers, dit mag je niet missen. En als u dat graag iets anders doet, dan bent u morgen ook van harte welkom tijdens de 10.000 stappen van Zandvoort. Het startpunt zoals altijd, anytime de oude halt. En het begint om tien uur morgenochtend en het is twee uur lekker wandelen tot twaalf uur. Meer informatie over de 10.000 stappen van Zandvoort kunt u vinden op www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl En morgen is het ook Curves on the Beach High Tea. En dan hebben we het over Strandpaviljoen Plazant. Strandafhangende de Vauvage nummer nummertje 17. Het is een culinair gebeuren en de entree bedraagt 35 euro. En het begint allemaal om half twee en het duurt tot vier uur. Curves on the Road organiseert haar eerste evenement... een high tea Curves on the Beach. En u bent van harte welkom. En de high tea georganiseerd op het strand van Zandvoort. Wat kunt u verwachten? Een heerlijke high tea... zoete en hartige hapjes die in gangen worden opgediend. Heb je speciale dieetwensen of allergie? Geef het door. Dat allemaal morgen vanaf half twee tot vier uur. Curves on the Beach. Dan is er ook muziek op de zondagmiddag. En dan hebben we het over Stichting Studio Anthony. Oosterparkstraat, 44. En dat past onder het podium eh, podiumkunsten. En dat begint om 4 uur. Elke laatste zondag van de maand... door leerlingen eh, van Onno van Dijk en Wout Agen met medewerking van Debbie Keuken en Bart Knotneres... Onno van Dijk en Wout Agen... met een hommage uiteraard aan de onlangs overleden ja, dichter en schrijver... Dr. Anders P. Dat allemaal morgenmiddag. Stichting, Anthony, Stichting Studio Anthony aan de Oosterparkstraat, nummertje 44. Dan uh, is het, uh, gaan we naar 4 juli, we maken een bruggetje... naar het Zotte Zomerfeest. En dan hebben we het over Sportcafé Zandvoort Duintjesveldweg, nummertje 1A... Het is alweer tijd voor een nieuw feestje. Na het Zandvoorts carnaval, dat uh, gerust als succesvol bestempeld mag worden, gaan ze dit jaar uh, op de zomerse tour met het zotte zomerfeest. Cocktails, zwoele zomerdeuntjes en uiteraard, zoals u, zoals u gewend, van hun gewend bent, heel veel gezelligheid. De eerste zaterdag van juli gaat het festijn plaatsvinden, uh, dat dus op 4 juli. Meer informatie over het zotte Zomerfeest kunt u vinden op Sportcafé. Komt u hoor? Dat is een lastige. Sportcafé Zandvoort gmail.com. Dat allemaal Sportcafé Zandvoort Dankjesveld 1a. Dan gaan we naar de haven van Zandvoort op 4 juli. Entree is 10 euro en dat begint allemaal om 8 uur s'avonds... en is om 12 uur afgelopen. En waar hebben we het dan over? Over de Buddha at the Beach Dance Party. Lekker dansen op de zomerse global mix van jazzy grooves... Latin, Arabische en Balkan beats. African rhythm tot funk, dance en trance. Dat allemaal in de haven van Zandvoort op 4 juli. Strandafgang Paulusnood nummertje 9. En entree is 10 euro voor dit Buddha at the Beach Dance Party. En het is op 5 juli weer tijd voor een mega jaarmarkt. Uiteraard in het centrum van Zandvoort. Jaarlijks worden er verschillende mega jaarmarkten georganiseerd... waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. Dat allemaal natuurlijk ook weer op 5 juli vanaf 10 uur s morgens tot 6 uur s avonds. Daarna zijn er de hele dag diverse attracties... straattheater, muziekshows en nog veel meer. Zowel leuk voor jong als oud. Dat allemaal op 5 juli, de mega jaarmarkt. Meer informatie over deze jaarmarkt... en alle data van alle andere jaarmarkten... kunt u vinden op www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl En dacht u dat het niet gereest werd op 5 juli? Jazeker wel. Op het circuitpark Zandvoort heb je dan de klasse ACNN-dag. Voor elke toerwagen is een, is een plek... En het is zowel een twee trainingen, één vrij en één kwalificatie en twee wedstrijden. Dat allemaal op het circuitpark Zandvoort. Lang, laagdrempelig race-evenement op het circuitpark Zandvoort op 5 juli. Uiteraard meer informatie op www.cpz.nl. Ook op 5 juli, en dan hebben we het over Vogels Strand, Strandafhankeling Polisloot 1a, een natte lunchconcert in, in samenwerking met niemand minder dan Jan Veen. Een gezellige dag aan het strand bij Strand en Vogels in Zandvoort. En dan is het een heerlijke lunch, inclusief concert van Jan Veen voor het hele gezin. Dat allemaal op 5 juli vanaf 1 uur tot 3 uur. Vogels strandafgang Ballers Nood. Prijs per persoon 65 euro, per kind 40 euro. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de website van Vogels Strand. En uh, last but not least, uh, vergeet het niet in uw agenda te zetten: uh, Autorase liefhebbers. 10 juli tot en met 12 juli is het weer tijd voor het DTM-weekend hier in Zandvoort. Want ze komen weer naar het circuitpark Zandvoort, de Deutsche Tourwagen Masters. Uh, meer, uh, meer informatie over dit geweldige race-evenement kunt u ook uiteraard terugvinden op www.cpz.nl tot zover. Dankjewel Robert-Jan. Neem even een slok water, heb je wel nodig. En dat waren elf minuten ja. voor uh, één week agenda. Sorry, dus sorry. Wou je zeggen dat er in Zalver niks gebeurde? Kijk, dat bedoel ik. Elf minuten nodig voor een week verder Robert-Jan. Rob. Ik zal hem volgende keer weer splitsen. Wil je het even met uh, nalezen? Dan uh, kan je dat onder meer doen op CFM TV kanaal 40 digitaal. Of download op nu de ZFM app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store of de App Store. Gaan wij een gouden oude draaien. Gouden oude zomerit. Hier zijn de servers. So 20 jaar. The FM. The FM. Nog zoiets moois van de zomer, hè? al die lekkere zomerse hits op de radio. Waaronder de eerste die we draaiden, gauw houden van de surfers en windsurfing. Gevolgd door de dames en siste Slets, je hoorde uh, Thinking of You. Het is twaalf uh, minuten voor vier uur geworden soft op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. En Hopetje en ik zijn er nog tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Hou je het nog een beetje vol, Vos? Jazeker, jazeker. Oh, dat is mooi, dat is mooi. ons niet te vervelen in zo'n. Nee, antwoord, Nee, zeker hè? niet. Echt niet. Allerlei activiteiten. Uh, maar nu geheel iets anders. Vertel. Even een oproep. Dat doe ik even bewust. Dat doe ik vandaag en dat doe ik morgen ook. Want dan wordt dat maandagmorgen en dinsdagmorgen herhaald. Want we hebben ook een heleboel vaste luisteraars... die in het weekend natuurlijk ook lekker op stand zitten. En maandag en dinsdag, uh, uh, uh, ochtends, naar onze herhalingen luisteren. Het gaat namelijk over uh, de dag 7 mei 1945. Daar heb ik wat mee. Hmm. Uh, het bestuur van de stichting Memorial 2015 is op zoek naar zandvoorters die op 7 mei 1945 op de Dam aanwezig waren geweest en getuigen waren van de bekende schietpartij. De stichting wil graag in contact met deze mensen komen zodat zij hun verhaal kunnen vertellen, wat ze gezien hebben, wat er vooraf ging aan de schietpartij en wat er gebeurd is en of zij in bezit zijn van foto's. Stuurslist Rob Dovers kunt u mailen onder robdoversapenstaatjezicho.nl. Rob of bellen tussen half zes en tien uur op 06 312 80846. 06 312 80846. Verder heeft Stichting Memorial 2014 2015 voor uh, damslachtoffers jarenlang onderzoek gedaan naar het schietincident en slaagde erin namen van 31 uh, overleden mensen te achterhalen. De stichting beijvert zich voor de totstandkoming tot, tot van een memorial... met 31 namen. De online campagne uh, loopt tot uh, februari 2016. De namen zullen in, na zullen in een natuurstenenplaat worden gegraveerd. Op 7 mei 2016 zal het memorial op de Dam worden onthuld. Ook u kunt uw steentje bijdragen. Kijk dan op www.plaatsen steen.nl www.plaatsensteen.nl voor meer informatie. En waarom zeg ik dat nou? Ja? Mijn schoonmoeder was op 7 mei 1945 op de Dam. Oké. Okay, okay. Dus die zal ik ook even informeren over deze, uh, deze memorial van Stichting Memorial 2015. Dus uh, schroom niet. Het staat ook in de Zandvoortse Courant. De oproep. De oproep. Dus dat was hem. nog een keer de oproep? De oproep. Uh, oproep getuigen van de 7 mei 1945. Gezocht. En dan wel www.plaatsunsteen.nl voor meer informatie. Dankjewel Albertjan. Nog tien minuten te gaan in uh, uur twee. En ik heb zin in talige muziek. Jij ook? Ik ook. Kom ja. op, met Jant. Kom op, met. Je hand. Kom op ja. met je hand. Oh ja, nou, maak maar met mijn hand. Hier is Nick en Simon. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel? Vliegt het toch nooit ergens heen?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 keer een strandfeest gaan organiseren, Robert-Jan. En dan dit soort muziek. Oh, wat wil je nog meer? Zo'n La, zee, lekkere muziek. Zie je erbij. Laat onze collega Willem Bruijs dat niet horen. Nee, die gaat het regelen. Die heeft de boodschap inmiddels al gehoord, hoor. Ja, die zit toch altijd uh, te luisteren, dus. Jullie ja. de Single van Listen Be Save Me. Alweer het ene laatste plaatje wat betreft uur 2 van dit programma. Zometeen meteen na die uren weer van vier ze hebben er nog één uur lang met uiteraard heel veel muziek en informatie.